Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Had pa's een strooie roet en maar haar bosje voor de dag. De meisjes maken stijve plafondjatjes in de haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, en pa, die zegt dat ja, u bij het gemengde bad. Mama zegt dat er man en oude zij ze bij maar is. En dan roept zij uit, dan de kinderzee ze is hier zo fris. Ze plast het deelt bij brede zwer haar vaaier op gemon. Maar potro roept zijn gil, de zee zit in nog, we ga naar zand.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 En, en hadden ze nog klanten in die tijd. Nou, ik zal u vertellen, de eerste maand in juni 1920 uh, liep het eigenlijk wel storm op dat hulp postkantoor. Hoezo? Ik heb de cijfers voor u, gestorte postwissels. Wie kent dat nog? Nee, wat is dat? Wat is dat? Nou, daar werd dus uh, geld gestort via een postwissel en die ging dan naar een andere persoon ergens in de landen. Ja. En die kon daar dan weer zijn geld ophalen. Oké. Okay. Ja, was, uh, tegenwoordig is het allemaal uh, via de banken. Hè? Ja. Er werden 2400 pakketjes verzonden. Zo. Nou, in één maand. En dat vanaf 30, dat hulpkantoor. 30 dagen, dus zeg maar 80 per dag. Ja.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 that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 Nou, nou heb jij ook achter een telefooncentrale gezeten in jouw werkzame leven. Hoe ging dat? Nou, de eerste kennismaking voor mij was een drama. Waarom? Want ik, eh, ik was helemaal geen telefoon gewend. Ik was eh, in 51 ging ik eh, van de vierjarige Mulew af hier. De Wim Gerterbach school. Die ze zo netjes afgebroken hebben in de afgelopen dagen. En eh, ik heb me toen aangemeld bij de posterijen. Daar kreeg ik een, een stoomcursus. Bij de Leidse Gracht in een van die herenhuizen. En daar werd je dan klaargestoomd voor een loketfunctie. Maar telefoon heb ik daar ook nooit mee gekregen. En toen kwam ik hier op Zandvoort op het telefoonkantoor eh, te zitten, op de postkantoor te zitten. En daar hadden ze een hockey waarin de, de telefoons werden ontvangen en doorgegeven. En op een gegeven moment zei ze: dus, Jan, jij hebt eh, vandaag dienst, telefoondienst.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 We luisteren naar Ambrose in zijn orchestra met The Sun Has Cut His Head On. Een hele toepasselijke, maar vreemde uh, woordspeling. Want ja, een zon met een hoed op, dat is een beetje lastig. Uh, gaan we verder naar met uh, Pieter. Je hebt weer je best gedaan, hoor. Ja, ik, uh, ik vind het altijd leuk om dit soort muziek weer eens te draaien op de radio. Want ja, ja je hoort het nooit meer. Nee, precies. En uh, zeker voor onze oudere Zandvoort is het altijd <lacht> erg leuk om te horen. Uh, we zijn aan het praten met Jan Visser. Jan van Jan Janki.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 hoe laat, laat s'morgens stond je? Kijk, in? Normaal, normaal ging het kantoor open om negen uur en dan moesten wij om half negen aanwezig zijn. Want uh, je kreeg je kast natuurlijk, dus die moest je installeren. En uh, één keer in de week werd er een wisseldienst ingediend. Dan moest je om vijf uur s'morgens aanwezig zijn. Dat is vroeg. Want dan werden de, de postpakketjes van halen binnengebracht. Binnen gebracht...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 Daarvan hebben ze al deze bril gevonden. Ik krijg straks iets. weer visite. Van een hele troep muschieten. Zeven jongens, lieve moeder. Zij finaal vergiftigd door die zekje poeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe. En de Franse,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 Daarom ouders, lieve idee zit nu een week in haar cortine, maar ik kan je en nu als schrijven, zou hier best mijn hele leven willen blijven.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 Dans ma chambre, j'écoute la pluie, la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour l'avenue venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux.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 Demain les bois auront fait leurs toilettes et les toits peints de frais auront tonnerre de fête. Les oiseaux contents de ce shampoing ne se plaindront point. Il bleut dans ma chambre, il bleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre chantonnait, cœur. Dans toute la campagne pousse de beaux champignons et dans la montagne le vent joue du violon. Les chats de gouttière chantaient dans ton rond Tip et tap et tip top et tip et tip tip et tip et tip, et tip top et tap Voilà ce qu'on entend la nuit C'est la chanson la pluie Il pleut dans ma chambre Il pleut dans mon cœur Douce pluie de septembre Chantonnaire Dans toute la campagne Pousse de beaux champignons Et dans la montagne Le vent, le vent joue du violon et tous les chocoulières Chantés dans son rang Tip-tap, dip Miaou et pic-pac-top Voilà ce qu'on entend la nuit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 wat is er veel veranderd na de Post en Telegraaf? De ja. naam, de naam van, toen was het dus in feite P.T. Post en Telegraaf. Als P.T. is het begonnen, ja. en toen kwam de telefonie erbij en toen PTT. werd het 3TT. En uh, op een gegeven moment werd het koninklijk, dus uh, de P.T.T. en uh, ja. Toen werd het K.P.N. Ja K.P.N. Waar staat K.P.N. voor? Uh, koninklijk pakket Nederland volgens mij.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 Met de kinderpostzegels en dergelijke. Ja, kinderpostzegels. Ja, ook zoiets. Hè? Ja. We gaan nog even naar de muziek.